Ik ben Juriaan Mulder en dit is de Battenvieren Podcast. En ik zit hier nu met Roel Jansen, journalist, uh, boekschrijver. wat heeft u allemaal niet gedaan. Inmiddels 71 jaar oud en 20 jaar dat in... dat nog maar, hoor. maar Oh, woord, 70. Ja het gaat uh, langzaam. Oh, nou op uw, op uw website stond 71. Dat waar? Ja, dat, dat, dat moet dan dit dat jaar. Worden. Dan, uh, oh, nou, dat maakt niet uit. Die lopen de feiten vooruit. Ja, maar precies. 20 jaar in ja. 1968. Ja. Want daar <tie> zitten we nu voor. Voor, uh, voor een nieuwste boek. Ja. Dat is net uitgekomen, ook al bent al de hele tour aan het maken. Ja. Want het is vandaag 3 mei. En dat is dan ook precies 50 jaar geleden, geloof ik, dat de eerste straatstenen uit uh, Parijs gepulkt werden. Ja. Ja, Het is een hele geschiedenis dat Parijs. Hè. Dat, het, um, het is moeilijk om precies aan te geven wanneer het nou begon in 1968. Uh, de allereerste schermutselingen waren in januari, februari op de campus van Nanterre waar gelazer was omdat uh, de jonge studenten niet op de kamers van de meisjesstudenten mochten komen. En de, de politie een soort van ratsejaar hield en 132 jongens s'ochtends vroeg aanhield die uit de vrouwenflat kwamen. En uh, ja, dat leverde natuurlijk uh, de nodige protesten op, kun je je voorstellen. Um, onder het motto non au ghetto seksueel gingen de studenten toen uh, protesteren in Nanterre. En dat was eigenlijk al de eerste... Uh, ja, de eerste misstap of de eerste beweging dat de, dat de, dat de autoriteiten de, van, van de campus zo, uh, zo optraden tegen die, tegen die jonge studenten. Nou, dat ging zo'n beetje zo tijdje door. Er werden de ruiten ingegooid door een stel studenten van de campus van Anterre, van het kantoor van American Express aan de, de Champs-Élysées als protest tegen de oorlog in Vietnam. Hè, de Amerikaanse ja. bemoeienis met de oorlog in Vietnam. Studenten werden gearresteerd, het escaleerde, het escaleerde en zo. En toen besloot de rector van die campus in Nanterre, wat een hele grauwe, saaie, verschrikkelijke voorstad van Parijs was in die tijd, om de hele campus maar te sluiten. Dus de boel werd op slot gegooid. En toen werden de studenten echt nijdig, pissig zou je kunnen zeggen. En ze zeiden wat is het voor flauwe culten? Ze gingen naar Parijs toe, naar het centrum, naar de Sorbonne. De grote Franse universiteit hè, in Parijs. En uh, daar hielden ze protestbijeenkomsten. En daar werden ze ook uitgeknuppeld. En dat was op 3 mei. En ja, toen vlogen de eerste stenen door de lucht. De politie hield, de, de oproerpolitie hield zijn eerste harde charges. En uh, de verontwaardiging werd alleen maar groter. Uh, wat een volgende, hele merkwaardige stap is van de autoriteiten, van de gezagdragers. Is dat vervolgens de... Uh, de rector van de campus van de universiteit van de Sorbonne, de Sorbonne dichtgooide. Die zei, we gaan hier ook dicht. Voor het eerst in 770 jaar werd de Sorbonne dichtgegooid. Nou, toen hadden de studenten wel een aantal eisen. Er waren een aantal van hun kameraden waren gearresteerd, dus die moesten vrijkomen. De universiteiten moesten weer opengaan en ze waren natuurlijk tegen het geweld waarmee de politie optrad. En zo escaleert in... Eigenlijk een week tijd tussen 3 en 10 mei escaleert die Parijse studentenrevolte. van een groepje van, nou wat was het, misschien 200, 250 man naar 100.000. Ja, en dan nemen ze eigenlijk de hele, het hele Cartier Latin over, de Franse de intellectuele buurt. Ja, en dan eindigt dat eind mei met een situatie waarin Charles de Gaulle. Op een gegeven moment zegt de boel is naar de kloten. Dat mag je wel zeggen, dus. ja. <laughs> ja. Kijk, de, de, iedereen werd het hier totaal door overvallen. Het waren hele kleine groepjes activisten die dit aanjoegen. Uh, die waren allemaal linksradicaal, trotskistisch, maoïstisch, gaan ze maar door, communistisch en zo. En die joegen de boel aan, maar het trok dus van het, ja, in die ene week trok het, vergrootte het zichzelf van. Ja, van die paar honderd man naar honderdduizend. En toen was het dus wel serieus. En de nacht van de barricades toen het hele Cartier Latijn vuur en vlam stond... dat was dus echt een schok voor iedereen. Voor de regering, maar eigenlijk ook voor de studenten zelf. Dit hadden ze nooit verwacht. En uh, alle hè, de beroemde Franse intellectuelen die zeiden van... nou, nou, nou, dit hadden we nooit zien aankomen. Dus het kwam echt als een donderslag bij heldere hemel. Ja, wat u ook beschrijft is dat, um, dat de, de, doelen, de doelen van die studenten... die uh, verschuiven naarmate uh, de ja. ontwikkelingen zich voltrekken. Dus eerst gaat het over, uh, we mogen bij de dames op de kamer ja. komen. En Wat een, een laat... goede eis is trouwens, hè? maar goed, in die tijd was dat dus echt verboden. Ja, heel burgerlijke uh, Dat burgerlijke kun je wel moraal. zeggen, ja. En dat verschuift helemaal naar uh, binnen een week willen ze, willen ze de revolutie ja. Uh, ontketenen. Ja, ja. Nou ja, er komt iets bij. Als je in Frankrijk barricades in de straten opwerpt en uh, dat soort echt hele felle slagen, gevechten levert met de oproerpolitie... dan gaat in Frankrijk onmiddellijk de herinnering opkomen... aan wat is hier de afgelopen eeuw, anderhalf eeuw, nog meer gebeurd. Dus dan kom je bij de revolutie van, 18, van 1789, de bestorming van de Bastille. De revolutie van 1830, toen koning Louis-Philippe eruit werd gegooid. 1848, een andere koning eruit gegooid. Sorry. De Commune? Ja, de Commune van 1871. Toen stond ook heel Parijs... Uh, op zijn kop. Dus uh, er is nog wel wat geschiedenis in Frankrijk die je eraan doet herinneren dat als de straat in opstand komt, moet je uitkijken. En nou ja, dat gold natuurlijk ook voor de regering. En het werd nog, het werd nog veel heftiger, eigenlijk, omdat uh, uh, ja, er is een soort. Even simpel samenvatten, een soort linkse slogan van hè, de arbeidersklasse moet een revolutie maken. Dat is een dogma van de, marxist, de marxistisch-leninistische uh, leer, om het zo maar te zeggen. En de arbeidersklasse die is georganiseerd door de communisten. De communistische partijen, de PCF, machtige partijen in Frankrijk, zeker toen. En de communistische vakbond, de CGT. Dus die hadden eerst iets van, die studenten, dat zijn uh, rijke jongetjes, hè, kindertjes van papa, die uh, daar hebben we niks mee te maken. En, oh, zo, dus die gaven enorm af op die studentenrevolutie. Maar toen die hele stad in vuur en vlam stond... toen dachten die communisten van... shit, we gaan de boot missen. Hier gaat iets ja. plaatsvinden en wij doen nog niet mee. Dus zij besluiten ook mee te gaan doen. En dat is dan uh, de volgende grote stap in het hele proces van, van Parijs. Dat de communisten hun achterban mobiliseren. Dus de communistische partij, de vakbeweging. Uh, en samen met de studenten organiseren ze de grootste demonstratie... uit de Franse geschiedenis. En dan... Wankelt echt het hele land. Ja, maar dat is, dat is dus ook. Dat beschrijft ook maar één dag. En ja. één dag komt, ja. komt alles samen. Dan zetten ja. ze hun verschillen opzij. Nee. Ook niet helemaal. En daarna zie je dat. dat nee, de dat, dat, dat, dat, schisma's alleen maar weer. Je moet, een beetje, je moet in Frankrijk zeker. Maar je moet een beetje thuis zijn in de, in de, in de, uh, zeg maar, in de linkse beweging. De anarchisten hebben een bloedhekel aan de communisten. Punt. De trotskisten hebben een bloedhekel aan de anarchisten en aan de communisten. De maoisten hebben een bloedhekel aan de trotskisten en de anarchisten. Dus ze hebben allemaal ruzie met elkaar, die clubjes. Maar ze zijn wel allemaal nu bij elkaar en ze doen allemaal mee. En de grote boosdoener is in de ogen van de studenten... met name de communistische partij en de CGT. Dat is eigenlijk bijna een net zo grote vijand... Als, uh, als het regime van uh, het bewind van Charles de Gaulle. Ja, want wat ik interessant vond om te lezen is hoe... Uh, dat wist ik nog, nog helemaal niet... dat de, uh, vanuit Moskou aangestuurd ja. werd op die vakcentrales... Absoluut. Absoluut. Om de Gaulle aan ja. de macht te halen. Ja, kijk, de communisten en de vakbonden en de arbeiders... die bezetten de fabrieken, die gaan in staking. Heel Frankrijk ligt plat. Ik geloof dat drie kwart van de Franse werknemers... moet je even nagaan, ambtenaren, industriearbeiders... mijnwerkers, Echt alles. Drie kwart van het land ligt stil. Dat is echt onvoorstelbaar, maar dat gebeurt. Maar die eisen hogere lonen. Uh, ik weet niet wat ze nog meer eisen. Kortere werkweek, meer rechten voor de vakbond binnen de bedrijven, et cetera. Meer zeggenschap. Die studenten die willen een andere samenleving, die willen utopieën, um, de verbeelding aan de macht, die willen de, ja, die willen zou kunnen de, zeggen, de spektakel eigenlijk. zeggen spektakel eigenlijk he? haaks op elkaar, want uh, de arbeider is eigenlijk vrij conservatief, wil gewoon zekerheid, een bammetje op, Uiteindelijk zijn, wel. op zijn bord ja. en uh, goede omstandigheden, ja. terwijl die studenten die willen juist ja. af van alles wat zeker is. Want dat is die burgerlijke cultuur. Ja, het ironische is, van met hogere lonen kun je de consum consumptie verhogen, als het ware. Dat dus is een soort consumentisme wat ze nastreven. Terwijl de studenten voor een deel tegen de consumptiemaatschappij waren, die toen zo'n beetje van, van de grond kwam. Maar ja, ze zijn gezamenlijk, dat hebben ze dan weer wel gemeen, tegen de regering van De Gaulle en tegen het kapitalisme. Om dat maar ja. even tussen aanhalingstekens te zetten, want dat is natuurlijk heel... Echt een bunkerbegrip. Maar goed, dat, uh, dat was hun, hun, hun, hun overeenkomst. Dus ze vonden elkaar daarin, maar tegelijkertijd liepen het ook weer heel snel uit elkaar. Ja. En, en dan nog even over die rol van Moskou uh, daarop door te gaan. Er speelde nog iets op dat moment in mei uh, 68 in Europa. Uh, in Praag, in Tsjechoslowakije, was de Praagse lente aan de gang. Hè? Het proces van liberalisering en vrijheid. En, uh, en, en, en hoe moet je dat zeggen... Uh, Ontdogmatisering, als het ware, van het communistische systeem in één land, in Tsjechoslowakije. Socialisme met een menselijk gezicht, zoals het genoemd werd. Ja, en, ja. Uh, dat zat de Sovjet-Unie natuurlijk helemaal niet lekker. Want die dachten van, puh, puh, puh, als één landje uh, uh, zo teugels, dissident is en, en de teugels laat vieren, ja. dan gaat straks uh, Bulgarije of Polen of de DDR, die gaan ook allemaal, uh, weet je, dan krijgen we daar ook allemaal sociale beweging. Daar hebben we geen zin in. Dus die waren er zeer op gebrand om dat Tsjechoslowaakse experiment uh, de kop in te drukken. En dat was de prioriteit voor Moskou op dat moment. En dat eindigde ook natuurlijk een paar maanden later in de inval van het, uh, het Warschau-pact. En dan dat wil je niet nog andere nee, geopolitiek Nee, gemeen. En de dan, goal, dan, wordt, het, dan wordt het onoverzichtelijk. De goal die had een soort onafhankelijke uh, politiek ten aanzien van uh, Oost-Europa. Die, uh, uh, die had niet zo slechte relatie met Moskou. Dus uh, in, in de Sovjet-leiders dachten van die, die, die man moeten we daar laten zitten. Geen Polonaise aan ons hoofd. En in hoeverre de goal nou toegezegd heeft: van nou we hou, ik hou me gedijst als jullie straks in Tsjechoslowakije ingrijpen, dat, ja, dat weet niemand. Maar uh, het hele Westen heeft zich gedijst gehouden. Dus Frankrijk was er niet eens een uitzondering op. Dus iedereen liet die Sovjet-troepen maar hun gang gaan laten. Brezhnev-doctrine. Bre precies. Komt de Brezhnev-doctrine Brezhnev van uh, Oost-Europa is voor de Sovjet-Unie. Het is een soort. soort ...frasering van de Monroe-doctrine van de Amerikanen... ...van Amerika voor de Amerika's... ...de brezhnev doctrine is Oost-Europa voor de, voor de Sovjets. En, uh, maar wat wel zeker is... ...is dat Moskou op een goed moment... ...tegen de communistische partij in Frankrijk heeft gezegd... ...van jongens, het is nu wel genoeg geweest. De, de keten is nu... Uh, ...de onrust, de chaos is nu zo groot... ...afgelopen. En toen heeft ook de, de, de CGT, de vakbond... ...de communistische vakbond... ...eigenlijk onmiddellijk de acties afgeblazen. Ja, maar daar zat ook... Eerst rammelde het ook een beetje, want uh, die dacht, nou, pak onze kans om, om uh, betere arbeidsomstandigheden te regelen en uh, hogere lonen. Ja. Uh, die dachten dat ze een goede deal hadden. Ja. Die gingen dat vertellen ja. aan de arbeiders. De arbeiders uh, die pikten het ja, niet. Ja, dat is, dat is echt uh, heel interessant. De communistische vakbond had met uh, de toenmalige staatssecretaris van Sociale Zaken, dat was een jong ventje, die heette jong ambitieus uh, politicus uh, Jacques Chirac later president geworden, um, hadden ze een deal gesloten. Ik, als ik het goed zeg, verdubbeling van het minimumloon, alle lonen 10 of 15 procent omhoog. Het is echt een droomakkoord. Wat wil je nog meer als vakbondsleider? Dus, um, hoe heet hij ook weer? Georges Segui, die gaat met het akkoord naar, um, naar de fabrieken toe en die zegt, jongens, dit hebben we eruit gesleept. En die arbeiders die inmiddels zo... ...opgejut zijn door de, dat hele revolutionaire vuur... ...wat, wat zich van, van de, ja, ook van de arbeidersbeweging heeft meestergemaakt. Die honger die wordt niet van, meer gestild. Dat doen we niet. Dat, dat, dat is niet genoeg. Daar doen we het niet voor. Dus die sigi, die druipt af. En dan, ja, als zelfs de communisten geen greep meer hebben op de arbeidersklasse... ...dan, ja, dan is het dus echt heel erg mis in het land. En dat was dus ook zo. Een wild dier zonder kop. Uh. Ja, ja. Ja, ja. ja, want de communisten gaan er altijd vanuit van, uit van wij, hè, wij zijn de, de, de, de partij is de, de voorhoede van de arbeidersklasse, maar als de partij wordt wegge, hoe uh, heet het, uitgefloten, weggewoven, dan is het wel heftig. Ja, en toch een, uh, een uitkomst. Dat, uh, ...waarin de reactionaire eigenlijk winnen. De, de, de, de burgerlijke... Nou ja, de burgerlijke samenleving zou je kunnen zeggen. De conservatieve... Uh, uh, ...meerderheid... Van de, van, de, ...van de Franse bevolking... ...uiteindelijk... Na nou, een, ja, nou, een maand hadden ze er wel genoeg van. Maar voor die tijd... Voor de goal... Ik denk dat hij op het punt heeft gestaan... ...maar dat is mijn interpretatie hoor... ...dat hij op het punt heeft gestaan af te treden. Dat hij dacht... Uh, maar ook om tanks naar binnen te laten rollen. Nou ja... Hij dacht van, als ik dat doe, wat gebeurt er dan? Een communistische machtsovername, ja, dat had allemaal gekund. Dus hij is steun gaan zoeken bij het leger. In het geheim is hij naar de legerbasis gegaan. Eerst was zijn schoonzoon die commandant was in, ik geloof in Oost-Frankrijk. En toen bij het, Duitse bezetting, bij het Franse bezettingsleger in West-Duitsland. Duitsland was nog verdeeld in vier bezettingszones. En ook de Fransen hadden hun eigen bezettingszone. Dus ging, hij is naartoe gegaan en heeft aan de... De commandant, um, generaal Massu, gevraagd van uh, Je steunt me toch wel? En uh, ja, toen hij die toezegging had, is hij teruggekomen en heeft hij gezegd: Ik treed niet af. Ja, en toen kwam de, de bourgeoisie of de burgerij, wat je het ook noemen wil, kwam. Uh, Kwam onmiddellijk, en die gingen voor, eigenlijk voor het eerst in hun leven gingen die de straat op en die gingen ook demonstreren. <laughs> ze wisten niet precies hoe dat moest en zo. Maar goed, dat was... ja Franse vlaggetjes. Ja, bijzien. de, de, de tricolore en de Marseillaise en zo. Dus toen, ja, toen, toen was het eigenlijk wel gebeurd. En tegelijkertijd hielden de communisten er ook mee op. Dus dat was het eigenlijk wel, ja. Ja, dus iedereen heeft er uh, zijn sla slagje uitgeslagen, behalve de studenten. Eigenlijk, maar die hebben het misschien... Uh... Nou, die hebben een mooie maand gehad, toch? Ja, <laughs> ja. En misschien op, uh, de lange, op de lange termijn de, het meeste uitgehaald, zou je kunnen zeggen. Nou ja, wat. wat kijk, kijk, die, die Franse Meirevolutie staat niet op zichzelf, maar als cultureel, sociaal, of hoe moet je dat zeggen? Als sociale beweging en als cultureel fenomeen heeft het wel een enorme impact gehad. Met name in Frankrijk, als je, als je bijvoorbeeld nu kijkt naar de discussies die opnieuw, hè, 50 jaar later in Frankrijk aan de gang zijn over de betekenis van 1968. En, en echt een wat eikpunt. Ja, echt een eikpunt voor Frankrijk. Het oh, heeft een generatie het... gevormd en het heeft ook. Um, uh, wat zou ik zeggen? Um, ja, het heeft ook tot verhitte discussies geleid, die, die nog steeds niet over zijn, ja. zeg genoeg. Want ik, ik vertel, ik sprak hierover met, een, uh, met ook een eerdere podcastgast, mm -hmm. waar we ook veel mee samenwerken. De uitgever, uh, historicus Perry Pierik. Mm -hmm. en, uh, en toen vertelde ik ook over, over het, het, uh, de bekende figuur uh, Danny, uh, Roy Danny, ja, ja. Con uh, ja. Bennett. Ja. Toen zei hij van, oh, die had volgens mij nog een, een paar politieagenten in, uh, in, in brand gestoken. Die zit nu lekker in het, uh, in het Europarlement. Nou, of die politieagent in brand heeft gestoken, weet ik niet. Maar... Uh... Nou, hij zou in, dat, in ieder geval niet lief zijn dat, geweest. Maar nee, ik, ik maar was ja. er ook niet bij, ik kan het ook niet bevestigen. Een politieagent je... in brand gestoken lijkt me sterk. Want dan zou dat wel zijn nagedragen, denk ik. Dat is hem nooit nagedragen, voor zover ik weet. Oké. Okay, nou uh, het... Van Joska Fischer bijvoorbeeld, hè, dit is een, een van zijn companen, van de Duitse Groenen later. En minister van Buitenlandse Zaken van dat is wel bekend dat hij stenen naar de Duitse politie heeft gegooid. Maar van Daniel Combandiet kan ik me daar geen anekdote of verwijzing naar herinneren. En ik heb er wel veel over gelezen. Oké. Okay. Maar, maar dat is een, is dat is een hele bijzondere vent. Het roept wel ja. weer als je erover begint. En iedereen ja. heeft er wel ja. weer wat. Uh... Ja, dat, waar, dat is zeker. En, en wat ook. Um, kijk, toen die veldslagen in het in, in Quartier Latin plaatsvonden. Een keer de politie trad bruut op met waterkanonnen, met traangas en met, uh, met lange knuppel en wat dan niet en zo. Die studenten waren ook niet, die waren ook niet achterlijk. Die, die, die, die, die sloegen wel terug. Ja. Ze gooiden met stenen, brandbommen, weet ik wat allemaal. En zo. Het hele straatmeubilair ging, ging eraan. Dus de, van beide kanten werd daar heel hard uh, geknokt, hard gevochten. Dus dat daar dingen... Ik bedoel, ook onder de politiemannen, laat ik het zo maar zeggen. er waren niet alleen... Gewonden onder de studenten, maar ook onder de politie. Ja, dat ja op een dat wordt, het gewoon, wordt het gewoon echt een veldslag. Het is echt een dat veldslag. Dat zijn alle regels. En, en uh... nachten na elkaar, dat is ook ja. wel... Ja. Maar even op combandiet terug te komen. Ja. Hij is eigenlijk de... Ja, hij is voor mij wel een heel... Ik vind hem een, een heel bijzondere figuur. Ook in mijn verhaal speelt hij wel een... Blijft hij een rol spelen, omdat hij zich eigenlijk met de tijd heeft meebewogen. Hij is van de... Hij was een anarchist, een anarchistische leider. Hij had een bloedhekel aan de communisten. Hij was het gezicht van die studentenbeweging. Uh, en hij heeft zich uh, eerst in een tijdje in een anti-autoritaire alternatieve scene bewogen. Uh -huh. uh, linkse boekhandeltjes gedreven en dat soort dingen. Maar uiteindelijk is hij uh, min of meer de politiek ingegaan en uh, Europarlementariër geworden. Dus hij heeft een soort Europese uh, overtuiging die, die hij... Hij is politiek altijd actief gebleven, op, naar mijn idee, op een goede manier. En bij de laatste verkiezingen heeft hij Macron gesteund. En was hij trouwens niet de enige. Nee. 68er die ja, achter was Macron stond. Bang, uh, bang dat uh, Le Pen. Uh, ja, ging dat. Zien, maar ook denk ik wel omdat ze Macron. Uh, zijn hervormingsagenda zagen zitten. Ja, nou, wat ik interessant vond is. En ik heb dat volgens mij ook. Dat ik dat namelijk. Eerst had ik alle bijdragers in de, de, de groene Amsterdammer mm -hmm. uh, mm -hmm. over dit onderwerp oh, ja. gelezen, want ik vind ja. het uh, voor, uh, voor, voor een linksblad vind ik het wel een heel indrukwekkend goed blad. En dat uh, ervan... is het ook, ja. En daar had u ook een stukje ja. over in en een aantal ja. andere uh, ja. heren. Um, en daar las ik ook iets. En voor mij las ik het ook terug in uw boek. Dus dat was volgens mij van uw hand mm -hmm. over dat uh, Danny ook, ook ...becommentarieerde op die, uh, zeg maar, de, wat, wat nu een soort conservatieve mm -hmm. terugflow mm -hmm. is, een soort ja. reactie. Ja. Dat, dat hij daar ook een soort app en vloed metaforen van ja, ja, na de, de tijd, het, het gebeurt gewoon. Ja. Een, ja. Heel ja. erg in vrede mee uh, ja. is. Hij, ik denk niet dat hij daar blij mee is, want hij, hij hoort tot de linkervleugel nog steeds... In tegenstelling tot sommige van zijn oude kameraden die echt uh, helemaal de totaal de andere kant zijn opgeslagen. Um, maar hij ziet dat als een soort maatschappelijke golfbeweging en zo. Waarvan die eigenlijk zegt van ja, daar kun je niet zoveel aan doen. En we zien wel weer wanneer het de andere kant op gaat. Dat klopt. Ja. Ja. ja, want u heeft het ook in uw boek over dat. Um, en er is nu ook natuurlijk veel, veel discussie over. Uh, um, het hele begrip cultuurmarxisme, mm. iedereen die, die mm -hmm. vindt, er, vindt er wel wat van. Ja. Uh, um, ik zelf vind het een wat, misschien wat, een wat te, te wollige, wollige term, maar je beschrijft het toch, toch redelijk concreet. Filosofen en sociologen van de Frankfurter Schule, een groep Joods, Duitse, mm -hmm. sociale onderzoekers mm -hmm. uit Frankfurt, um, Die hebben een academische carrières voortgezet, mm. die zijn een hoog aanzien. Ja. En die uh, um, zijn van mening dat Marx zich ten onrechte heeft beperkt tot de economische wetmatigheden. Ja. En dan gaan dat zoeken dan die wetmatigheden ook in, het culturele en persoonlijke, uh, in de culturele en persoonlijke mm. dimensie van het kapitalisme. En die, die bestuderen dat dan. Ja. En dan, uh, in, in hoeverre denkt u ook dat dat, dat, dat vanuit die generatie echt uh, integraal deel is geworden van de cultuur? Dat hele mars door de... Nou ja, zijn, het zijn verschillende dingen. Ik geloof dat die term cultuurmarxisme ooit door Gramsci is bedacht in Italië in de jaren twintig of dertig. En um, het wordt op allerlei manieren geïnterpreteerd of uitgelegd. Uh, wat die, die Frankfurter Schule ermee had. Dat was een aantal jaren later. Die zijn allemaal: het waren Duitse, inderdaad Duitse sociaalwetenschappers die voor Hitler gevlucht zijn naar Amerika. En um, daar hun werk hebben voortgezet. Die. Uh, die, bedo die bedoelde er eigenlijk mee dat je niet alleen maar naar de economische onderbouw als verklaring voor, he, ja, voor de alles onderbouw moet, gaan, eh, moet gaan kijken. Maar dat je ook naar uh, persoonlijke... Uh, Erik Vrom was een psychoanalyticus, een dus die een psychiater. Dus die kwam meer met, met van wat... Nou ja, die gaat naar de mensen, naar individuele mensen kijken. Marcuse, socioloog, die kijkt naar structuren van... Um, uh, nou, hoe zou ik dat even zeggen? Van hoe. Uh, hoe mensen vervreemden in de hedendaagse samenleving. Hè? Dat hele. begrip heeft hij weer teruggehaald. Dat, dat, dat, ja, net zoals Marx had het ook over, ja. vervreemding ja. Van, van, ja. van je arbeid of ja. van je product. Maar, ja, maar hij gaat verder. Trekt dat breder. Dan. Ja, dus. dus um, ja, en. er zijn ook mensen die zeggen. ja, het cultuurmarxisme is dat je. Uh, de lange mars door de instituties moet gaan uh, afleggen. Dat is volgens mij. ik weet eigenlijk niet of je dat. Een of andere manier met elkaar in verband kunt brengen, maar dat is volgens ja, dat, mij bedacht dat, daar door, is, daar door komt Dutschke nee, en Nee, En kwam daar ook mee. Kan daar mee. Ja. En cultuurmarxisme als begrip is volgens ja. mij wel vanuit zeg maar de re rechterflank altijd uh, ontstaan, om het een soort duiding te geven die filosofen ja. om daar een ja. soort van dat te kunnen ja. te kunnen begrijpen. Ja. Ja. Maar um, ja, u, u, u maar ja, ziet... ik heb er niet zoveel mee eerlijk gezegd. Kijk, um, marxisme is interessant als, als een analytisch instrument om samenlevingen te uh, bestuderen. Kun je ja. kijken naar klassen en uh, kapitaal en weet ik het wat allemaal, hè, dat soort dingen. Maar die cultuurmarxistische uh, theorieën, ja. We nemen heel even de tijd om onze donateurs te bedanken voor hun gullegift en u te informeren over onze online en offline community.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 W-A-E-R-E Batavire groep. Of zoek het op via onze Facebookpagina. Laat hier weten wat beter kan of discussiëren over de aflevering. Wat u er allemaal van vond. Dank jullie wel. Ja, want het is ja, interessant. Die studenten die zijn allemaal niet klassiek links. Uh, zoals ze net ook bespreken. Die zijn allemaal vooral heel... pro. Dus beschrijft ja. ze ook in hoofdstuk over de provo's. Over Amsterdam. Ja. Heel, heel, heel uh, progressief. Terwijl... Um, ja. Van die sociaaldemocraten moesten ze niets hebben. Dat zijn uh, nee, regenteske nee, nou ja, klassieke dus Die, die denkers. Die sociaaldemocraten kozen meer voor bestuurlijke uh, invulling van hun politiek. Hè, of politieke invulling. Uh, dat is waar. Ja. Hoewel natuurlijk in, met Nieuw-Links kwam daar ook weer verandering in uiteraard. Ja, dus die, dingen, ja. die, die, die politieke bewegingen zijn altijd in, in politieke partijen. Nee, politieke stromingen zijn altijd in beweging. Ze, en er komen ook nieuwe invloeden, nieuwe manieren waarop dat beïnvloed wordt en zo. Want in, in maar ik, ik geloof niet, het, dat is een beetje de teneur die je de laatste tijd hoort, van dat, in die, dat een van de erfenissen van de jaren 68, hè, van eind, eind jaren 60, is dat het cultuurmarxisme getriomfeerd zou hebben of zo. Van dat, ja, nou... Leg, ja, dat, ik, leg dat maar eens maar uit dan. Dat ja, ik, want wel ik ben wel zoren. benieuwd inderdaad hoe, hoe... Zullen we nog een biertje nemen? Nee, natuurlijk. Ik, <laughs> ik wil nog wel een biertje. Als... Dan moeten we de juffrouw charteren. Ja, als er zo meteen iemand uh, ja, daar we, weer langs Laten we landen, dat doen. Zeker ja. onze hand op. Ja. Um, ja, want ik was daar wel benieuwd. Want in diezelfde groene... We um, ja. moet even bij, bij het hier -tuin, In diezelfde groene was ook een heel, stond ook een heel stuk in ook over hoe... Uh, de, een, een nieuwe rechtsstande... ...tactieken van, ja. van, uh, van, van ja. Nieuw-Links van toen ja. zou overnemen. Ja. Uh, ziet u daar ook Nou een ja, dat, in? Dat stond in mijn eigen stuk, geloof ik. Althans voor een deel. Dat stond ook nog in een ander verhaal. Ja, daar stond het uitgebreider. Ja, ja. ja kijk, je kunt... Um, als je kijkt, hoe, hoe deed je die lui dat 50 jaar geleden? De, um, ze, ze zetten zich af tegen de gevestigde orde... En dat was toen een andere orde dan nu, want de kerk had nog een grote rol, uh, weet ik veel, het gezag was nog gezag, hè? met een hoofdletter als het ware. Het er er was wel eens als uh, een minister terugkwam van een, uh, van een buitenlandse reis, dan vroeg de journalist aan en bij de vliegtuigtrap, excellentie, had u een goede, heeft u een goede reis gehad en zo, dus... En gezag stond op een hoger ja. niveau dan het tegenwoordig staat. Je had nog werd, echt notabelen ja, ook. Ja, notabelen en daar werd een tegenaan gekeken. Een dragen betekende Precies, nog wat. Precies, ja. En Nederland kwam uit de zuilen, verzeilde samenlevingen en zo. Dat, dat begon allemaal te schuiven. En, en dus de, de, de, de maatschappelijke verhoudingen waren echt behoorlijk anders dan nu. En daar kwam bij dat de groep jongeren ongelooflijk groot was. De jongeren vormden... Uh, oh. Meneer... Zouden wij allebei een biertje mogen van u? Ik ga het even bestellen voor u. Dankjewel. Top, top. Kijk eens aan. Heel goed. Sorry. Jongeren waren echt een grote hè, demografische cohort, zoals dat heette. Een ja, grote demografische. Babyboom. Ja, een gigantische hoeveelheid jongeren die in deze samenleving. Hè, volwassen worden en de samenleving bestormen. Dat is nu niet meer het geval. Tegenovergestelde. Uh, Eerder tegenovergestelde, ja. ja. Um, maar daarnaast had, had die beweging van 68, om dat maar even hè, zo samen te vatten... en dat was niet alleen Frankrijk, maar ook andere landen, de Verenigde Staten met name zo... hadden natuurlijk wel een paar hele slimme ta tactieken of strategieën ontwikkeld... om de boel hè, op stelte te zetten. Ze zetten zich af, wat ik zei, tegen de gevestigde orde. Ze, um, um, ja, ze verklaarden zichzelf als een soort alternatieve... Beweging, hè, een alternatief voor wat er was en zo. Ze verklaarden zich tegen het kapitalisme, nou ga ze maar door. En sommige ja. van die dingen zie je bij nieuwrechtse bewegingen nu wel terug. Die verklaart zich ook tegen de gevestigde orde. Ja, dat is het partijkartel of, nou ik weet niet, wat, wat, wat heb je nog meer voor termen daarvoor? Maar, dus daar zie je wel dingen in terug. Ze verklaarden zich tegen de, tegen de gevestigde media... Uh, kijk maar hoe, uh, hoe in, uh, Breitbart uh, in Amerika en uh, uh, Fox News zich afzet tegen de New York Times. Ja, en de eens, en, en CNN. Dus dat, daar zijn wel per parallellen. Dankjewel. Lekker. Maar, ja, wat we, maar de inhoudelijk zijn de verschillen natuurlijk heel groot. Ja, cheers. Cheers. Nee, maar bijvoorbeeld. Dus het is wel interessant. Het is wel provocatief om te zeggen. dat nieuw rechts eigenlijk een voortzetting van oud links. uit de jaren zestig is. Zou je ook, want er was van de week. was er ook weer een beetje ophef. Nou, die is nog steeds in Amsterdam. met die krakers die daar zitten. Toen op een gegeven moment kwam die groep van Identitair Verzet. die ging dachten. nou, wat jullie kunnen, kunnen wij ook. Zou u dat in dezelfde lijn duiden van. oh, het is een soort. Nou ja, wat. Um... Een soort provo-achtig gedrag eigenlijk, maar dan uh, van een, met ja, een hele andere smaak. Uh... Nou ja, provocatief gedrag kun je van links en rechts hebben, dat is ja. waar. Ja, ja. Um, zeker. Um, ja, ik ben nooit zo'n. Ja, die krakers nu, ja. Ik weet het eerlijk gezegd niet hoor, wat je daar nou mee moet. Dat, um, dat, dat is een beetje. Kijk, wat, het is in, in, met de krakers in Nederland misgegaan toen die echt voor harde actie en geweld gingen. En, maar dat, was, dat is 30 jaar geleden, 40 jaar geleden. Um, wat deze mensen doen, die. die um, ik, ik, ik, heel goed weet ik het eigenlijk niet, maar volgens mij zijn het asielzoekers die uitgeprocedeerd oh, ja, zijn nee, en die, die uh, en zitten, huizen willen. Die zitten zoiets, daarin, he? maar er was ja. ook laatste nieuws dat dan zo'n uh, um, zo radicaal rechtsclub. Uh, die? die was, of had u dat niet gevolgd? Nee, we ik niet gevolgd. Dat was nee. een van de radicaal rechtse club, uh, Identitair Verzet, en ja? die had dan ja. ook een pandje gekraakt. Ah, oké. Okay. Ja. Tenminste, dat hadden niet echt gekraakt, hmm. maar dat was dan van hmm. iemand, en die gingen daar dan ja. zitten met vlaggetjes wapperen. Ja. Om te tenken, dus laten zien: van wat ja. jullie kunnen, kunnen wij kunnen bij dus blijkbaar oh, ja. ook, maar ja. wij kraken in eigen land. En die. Maar ik, ik dacht misschien heeft u dat gevolg. Nee, dat laatste niet. Wel van die uh, immigranten die, uh, die ergens uh, zijn ondergebracht of zijn gaan kraken. Ik denk ja. niet dat ze hetzelfde hebben gedaan trouwens. Maar goed, uh, dat weet ik ook niet precies. Ja, dat, um, dat werkt natuurlijk niet. Dat gaat, niet wer dat gaat ook niet helpen. Dat lost hun probleem niet op en het lost het... Um, nee, het is ook, uh, ook van een heel andere aard dat het links ja. kraken nu dan, dan toen. Ja. Ja. Nog mijn, mijn opa als aannemer uh, toen... Kijk... In Amsterdam. Die heeft de halve stad mogen herbouwen. Herbouwen, oké. Na de oorlog. En die heeft ook wel eens... Die had dan zo'n zo'n mes... waar je dan isolatiemateriaal mee Dat is helemaal niet scherp, zo'n flubberding. Maar als het donker is... het lijkt alsof je een machette in je Oh ja, daar liet hij mee rond. En dan zei hij tegen ik... ik sla zo zo plat. Ik zei reed zo plat als we kan. En dan ging even met de timmerman... Maar die hadden dat dan net verbouwd. Dus er was helemaal geen reden om dat te kraken. Er stond op het punt om weer verkocht te worden. Ja, ja. Ja. Dus dat waren ja. gewoon, uh... ja, dat soort verhalen waren aan, aan, aan de orde van de dag toen ja. Uh... Ja. ik was er niet bij, ja. u wel? Ja. Nou, ik ook niet, maar uh... ja. <laughs> nee, ik heb mijn hele tijd gemist. Dus uh... dat heb ik niet aan meegedaan. Want u was 20 ja. en In de 68. 68. Ja. stond, hm. hoe, hoe keek u ernaar? Uh... Nou ja, kijk, ik studeerde in Leiden. Dat was een keurige uh, studentenstad. Um, wij lazen, of wij hoorden... Ja, ik denk vooral lazen in de kranten... dat er in Parijs van alles aan de hand was. En dat vonden we wel interessant. Dus uh, daar ben ik toen op afgegaan... met twee studentenvriendjes. Toen zijn we naar Parijs gegaan. Oh, u bent er ook heen ja. gegaan. Uh, ja. dat, dat, er staat een anekdote in het begin... van een aantal ja. studenten. Ja. Maar dat ja, gaat over was, u zelf. Ja, dat was ik zelf, ja. Ja. Heb ik dat dan niet goed gelezen? Ja, heb je niet goed gelezen. Oh, dat is wel helder. De... Ja, nou zeker. Ja, maar het dat... maakt niet uit. Um, dus ik ben de, ja, wij zijn er doorheen gegaan. Dus dat leefde nauwelijks. Maar als je geïnteresseerd was in actualiteit, in politiek, en dat was ik eigenlijk toen ook al wel, uh, was dat wel een ding. Ja, en vervolgens zag je een jaar later, uh, ook in Leiden, bijvoorbeeld de hele universiteit in beweging komen. En niet alleen in Lennep, maar ook in andere steden natuurlijk. Amsterdam, uh, Nijmegen, nou ja, enzovoort. En de VU ook. Ja. Dus uh, het heeft in Nederland een jaartje geduurd. Maar toen kwamen we kwamen ook in Nederland de universiteit in beweging. En voor, ja, voor die hele generatie die toen studeerde, was 68, 69 toch een soort van kantelmoment. dat, uh, dat ik, uh, ja, je niet alleen losmaakte van je geloof, of van je, um, van je ouders, of je familie, of wat dan ook, je achtergrond, maar ook uh, aan, aan eigen ontplooiing gingen doen. Hè. Individualisering, bevrijding, nou, dat soort begrippen dat speelde echt wel een rol. En dat werd gestimuleerd door de muziek, ja, die wel ongelooflijk goed was eind jaar 67, 68, 69 echt de topjaren van. Uh, van de, nou ja, van de popmuziek. Ja, dat heeft dat heeft ook uh, ja. bij, aan de leeservaring toegevoegd. Ja, dat, Spotify, dat, vonden we, dat moest er wel bij, vond ik eigenlijk. Spotify dat jammer, afspeellijst. Dat je bij een boek uh, geen muziek kunt leveren. Want uh, ik heb het ook voor een deel met muziek op uh, mijn computer zitten, spelen, zitten schrijven. En dat is heel inspirerend. Dus ik vond, ik vond wel de uitgever ook van we moeten iets met die muziek doen. Ja. En, uh, dus we hebben die Spotify-lijst van nummers uit 68 gemaakt. En die heeft volgens mij nog meer succes dan het hele boek. Echt? Dus, ja, ze dus, vinden mensen fantastisch. Ja, dat is echt fantastisch. Nou, ja, mijn ja. zusje die luistert bijna al die liedjes. Precies. Uh, toch toch eigenlijk al. al die Daar vindt het je helemaal het geweldig. Die is uh, naar um, die fans van een. Um, de Moody Blues was die. Nou, ja, die, kijk, die van de week ja. was die in Paradiso, geloof ik. Ja, is dat zo? Ja, ja? en was, uh, wow, ze, ze oh, trok ja. de gemiddelde leeftijd aardig naar beneden. Ja, dat zal ja. ja. Maar ja, je hebt beroemde... Dat is echt bizar dat je beroemde bands uit die tijd hebben ik denk niet alleen de Rolling Stones die inmiddels tegen de tachtig zijn... maar echt toch beroemde bands uit die tijd... die nog steeds goede nummers hebben. Maar goed, dus dat speelde allemaal mee... en dat maakte het wel een hele um, enerverende periode... Om, uh, om jong te zijn of om te stu studeren... Er kwam bij drugs natuurlijk, seks kwam erbij en zo. Dus het was, uh, nou, dat was... Uh, ja, de, voor de, het overgrote deel van, uh, van de mensen uit die tijd, de jongeren uit die tijd, was het een uh, geweldige ervaring. Hoe, hoe zou deze... Uh niet als student, want dat, dat bent u niet. Nee, maar ik weet niet hoe u dat doet. Vertel duiden? maar, hoe doen jullie dat nu? Ja, <laughs> ik, ik kan het niet vergelijken met achter zijn Maar vindt u nee. dit een, een, een, een, een wat matte tijd? Of vindt u het juist ook heel spannend nu? Of? Nou ja, dus alle tijden zijn spannend. Maar dat, dat ik mij meer als journalist eigenlijk. hoor. Dus ja. voor, voor journalistiek gezien is er eigenlijk geen periode die niet spannend is. Want, uh, ik heb iets uh, van 30 jaar voor uh, NRC gewerkt. Ja. Uh, nou ja, ik kan al een heleboel dingen opnoemen die ik allemaal verslagen heb. Maar als je die even tot in Haag beperkt, uh, er gebeurt gewoon altijd wat. Dus dat is hartstikke interessant om, daar, uh, om dat te volgen. Maar en u, u... en over hoe het met jongeren gaat, ja, misschien zijn ze wat, wat rustiger dan, uh, dan, dan 40, 50 jaar geleden. Dat kan. Ja, want als, als, als we zo door het boek heen kijken, dan... Uh, dan, dan... U bespreekt meerdere, uh, ook vanuit de journalistiek mm -hmm. oogpunt, uh, Vietnam, Praag, Parijs, ja. Havana, Mexico, ja. Chicago, Amsterdam. Ja. Uh, de hele wereld rond. Ja. En overal beweegt er wat. Ja. En, uh, u, nou, de, dan krijg je de indruk van, oh in dat jaar gebeurt, is er een soort van... Dat was ook zo. Ja. Je zou kunnen, kijk die late jaren zestig waren sowieso heel... Er was heel veel in beweging. Niet al, ja, ook in Nederland. We hadden de provo's al in 65 of zo. Wij liepen... Wij. Met mij hoor. Uh, Nederland of Amsterdam. Of een klein groepje in Amsterdam. Laten we het daar maar op houden. Liep gewoon voor. Hè. Dat waren de... Je zou kunnen zeggen de pre-revolutionaire. Voor wat er in 68 in, in, in andere landen gebeurde. Uh, maar er was dus veel in beweging. En uh, ik, ik vind het heel leuk om alsmaar... ...naar die mei-revolutie in Parijs te kijken... ...maar er gebeurde dat, dat jaar 68 dus ontzettend veel meer. Ja. En als je, zeg maar, de eind jaren 60... ...als een soort van hoogvlakte van politieke activiteiten... ...en nieuwe bewegingen en culturele veranderingen beschouwt... ...dan is 68 zonder enige twijfel de piek op die hoogvlakte. Die steekt er bovenuit, want uh, uh, daar gebeurde het meest. Uh, in, in goede en in slechte zin. Hè. De oorlog ja. in Vietnam was verschrikkelijk, die was op zijn hoogte of dieptepunt noem, maar dit, dat was echt het... Uh, nou ja, het, laten we zeggen, het is een hoogtepunt. Met het tetoffensief, de noord vietnamezen en de Vietcong... die de Amerikanen totaal verrasten en overrompelden. En uh, bijna de zee in Joerub, zou je kunnen zeggen. Maar vooral uh, een morele Een Enorme klap voor de Amerikanen. Dat hadden ze echt nooit verwacht. Ja. Maar ja, die revolutie, hè, die beweging in Praag hebben we het over gehad. Um, maar en ook in... Heel veel is ook verbonden ja. met elkaar. ja. Dat, dat is wat, wat, wat mij opvalt, is eigenlijk alles hangt op een bepaalde manier zeker, zeker. samen, ja. maar er toch focussen we allemaal ja. op die mei Ja, maar je kunt dus net zo goed ja. naar, naar Mexico kijken, waar ze ook een maand of misschien wel twee maanden hebben gedemonstreerd en waar uiteindelijk uh, tussen de 400 en 1000 doden zijn gevallen. Dat ja. was dus echt heel erg heftig wat er gebeurde. En uh, ja, dus... Het was niet voor mij is dat 1968 niet alleen Parijs, maar ook Praag, ook Mexico, ook uh, Chicago, wat een dolle, totale dolle uit de hand gedraaide ja, ja, ja. zaak was. Um, nou ja, en je kunt, ik heb Berlijn eigenlijk nauwelijks genoemd, maar Rio de Janeiro gingen een miljoen mensen de straat op tegen het militaire regime. Uh, Tokio, ga zo maar door. Dus het was echt een de hele wereld. Een wereld. Ja, ja. Ja. En u beschrijft dat jaar als, als een, zeg maar een, soort, een soort piekpunt... van een samenklontering van ontwikkelingen. Ja. Het komt, de concentratie ja. van beweging zit in dat jaar. Precies, ja. Om toch weer naar vandaag ziet u dat? Heeft u het idee dat we nu ook weer richting iets werken? Dat we er middenin zitten of dat we eigenlijk... Ja. Al voorbij uh, iets zijn. En dat het nog wel even duurt voordat er weer zoiets bewegelijks komt als. Uh... Nou ja, je, er zijn andere jaren geweest, ook in de afgelopen 50 jaar, waarin ontzettend veel gebeurde. In 1989 de hele om, ja. om het omvallen van het Sovjet-imperium, uh, om het zo maar te noemen. Um. 2002? Twee, 2000, wat was het? Het, lange, 2. het lange jaar 2002 voor Nederland. Dat heel 2002 uh, was de aanslag op de Twin Towers? Of was het, 2002? het is eind 2000, maar het wordt, tenminste, nou ja, het wordt is, altijd het lange jaar 2002 ja. genoemd. Ja. Twin Towers, Fortuin ja. en ja. Uh, ja. Ja. Ja. nou ja, Dat was een, een gigantische schok die uh, door de wereld ging en die heeft geleid tot een aantal oorlogen die nog steeds niet voorbij zijn. Dus uh, aan heftigheid geen gebrek. En als je nu naar dit jaar kijkt, of nu, de actualiteit, ja... Het is nou niet zo dat ik geloof dat er echt... Ja, hoe je zegt, nou ja, Trump is natuurlijk een verhaal apart. Die, uh, die ontregelt de Amerikaanse uh, politiek met zijn, uh, met zijn manier van doen. En, en niet alleen de Amerikaanse, maar ook de internationale politiek natuurlijk op een forse manier... Daar, um, dat, is, dat is wel een heftige beweging zou je kunnen zeggen, ja. Ja, en al, al, al valt ja. achteraf nog redelijk mee, als je het, als je het in vergelijking met, met, met '68, wat hoeveel beweging daar uh... nee, je bedoelt, de, de protesten tegen Trump of zo, de die vrouwenmarsen of de, de jongeren die, die voor ja, de scholieren je, tegen de geweren. Want je, het, ik, de ik heb nou niet het idee dat dat dat. Uh, ...Trump echt zo verschrikkelijk is... ...dat hij ook zoveel verzet ja. oproept... ...als toen, of ziet u dat anders? Nou ja, je, kijk, je, krijgt een, je krijgt een Amerikaanse president... ...niet weg met een paar demonstraties, dat is waar. Nee, dat sowieso. Uh, uh, maar het is allemaal vrij is, uh, mat uh, voor mij. Als ik kijk naar nou, 68, dan vind ik, vind ik onze tijd vrij uh, yeah. mat. Yeah. Dan denk ik ja. van, oh, we denken dat er zo ontzettend ja. veel gebeurt... ...maar dat valt ja. eigenlijk wel mee. Ja. Of? Nou ja, ik, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk er wel dat er veel gebeurt. Ik denk wel dat er veel gebeurt. De reactie... Op, laten we zeggen, de reactie die Trump aan de macht heeft gebracht... tot zijn eigen verbazing, als je kon lezen bij uh, die meneer Wolf... Um, was, was één ding. De reactie op zijn verkiezingen is een ander ding. Hoe dat nu verder gaat dit jaar, dat, uh, nou ja, dat zullen we wel zien. Uh, maar dat vind ik wel heel, uh, heel spannend. En wat Trump aan... Aan, hoe noem je dat, roekeloosheid en, en tegenstrijdigheden tentoonspreidt is dat grens aan het ongelofelijke. Ik, ik, ik, ik kan me niet herinneren dat de Amerikaanse president zo, laat ik het netjes uitdrukken, Waanzinnig zo wispeltuurig oh, is als, ja. nee, als Trump. De ene dag zegt hij, ik ga staalheffingen uh, opleggen aan de hele wereld ja. en inmiddels heeft hij ze allemaal weer ingeslikt. Zo'n ja. beetje. ...omdat die andere mensen tegen hem zeggen... ...joh, doe dat nou niet, want dat is geen goed idee. Het, was het, het gold voor die um, migratiebeperkingen. Eigenlijk heel veel dingen die hij in een, in een impuls aankondigt... ...en waar hij overigens denk ik wel in gelooft dat hij dat zou moeten doen... ...maar die krijgt hij er vervolgens niet door... Of uh, worden zo afgezwakt of weer teruggedraaid dat hij... Uh... Nou, of hij legt het, je zou ook kunnen zeggen... Hij legt het dus op tafel om, het, uh, om in ieder ja. geval een, een, een, uh, te kijken ja, maar of ge... hoeveel hefboom hoeveel hef boven. Of hij nou ik, ik nog... of, die, of die zo effectief is als president, als hij beweert dat hij zo zou zijn... Dat betwijfel ik ernstig. En nou ja... Hij heeft, het heeft de Correa was... opengebroken. Dat, dat dus vraag ik me af. Sprak ik sprak denk... laatst André en die, ja? die zegt wel dat uh, die moet... Eerlijk toegeven. Ik vraag me af of dat Trump is. Ja? Dat denken de Amerikanen. Of ondanks maar... Trump. Ik denk dat ze de dit Noord- en Zuid-Vietnamezen het samen doen. Afruit-Koreanen het samen doen. <laughs> ja dat ze zoiets dat hebben van, is... van nou die, laat die Trump. Maar wij kiezen er ja. eieren voor ons. Uh... Ja, wij ja, doen dat, zelf. Dat, dat zou mij dus eigenlijk niks verbazen. Dat ze alle twee. Ja, Wat er in Noord-Korea gebeurt, weten we natuurlijk al helemaal niet. En Zuid-Korea nauwelijks. Maar goed. Uh, uh... Ik vond wel een mooie verklaring is dat de hele, die hele nucleaire installatie van Noord-Korea, die hebben ze opgeblazen. Die is kapot. Die doet het niet meer. Dus ze kunnen geen proeven meer doen. Dus dat die ja. Kim heeft bedacht van nou, dan ga ik maar voor, voor een lotsverbetering van mijn bevolking. Dus dan ga ik mijn goede zoete broodjes met Zuid-Korea bakken. Ja, en nu hebben ze wel nou. uh, een hefboom om... Uh om mee te onderhandelen van joh, ja, maar ze, kunnen, ze hebben nog steeds alle kennis. Ze kunnen morgen die fabriek weer uh, nou, dat opbouwen de, of niet? De, denk even aan Fukushima. Die, wanneer was die ramp? Die, of, of Chernobyl. Je, Chernobyl. Kunt een, je kunt een kapotte nucleaire installatie niet zomaar weer opstarten. En, en de, de plek, dat heb ik tenminste begrepen hoor, de plek waar ze die proeven namen is dus helemaal naar de kloten. Dus daar moet een straling... Zitten, daar wil je niet in de buurt komen. Dus dan gaat nou, maar ze zouden in principe op een andere plek, zouden ze ja, maar opnieuw voordat je... Ja, maar ja duurt Dat duurt even. Dat duurt even, ja. ja dat duurt maar even. de kennis, het ja. vergaren is het belangrijkste. De kennis, de ze, ze zullen een heleboel kennis hebben, ongetwijfeld. Maar um, praktisch kunnen ze daar denk ik niet ja. zoveel mee. Althans, zo heb ik het begrepen en zo zou dat voor de... Goed, maar dat is een beetje een ander verhaal. Maar ja. Hoe dan ook, ik denk, ik vermoed dat... Die Noord- en Zuid-Koreaanse toenadering dat het meer vanuit Azië ge gestuurd of gedaan wordt. Wat doen de Chinezen bijvoorbeeld? Nou, nou, die, die dan worden ook... De Amerikanen, ook, uh, die, hebben, die hebben hier denk ik niet zoveel mee uh, van doen. Dat denken ze zelf wel, maar... Wel een beetje korreltjes uit. Het is eerder hebben, want, ondanks dan dankzij. Uh, denk ik wel, ja, ja. ja. Maar ja, goed, ik ben, ik ben geen Korea-expert en al helemaal niet... Uh, Um, nee, maar je bent wel journalist. Je ja. hebt veel van de wereld je, gezien. Maar je moet, je moet dit soort dingen altijd... Met een, dat heb ik wel geleerd. Met een gezonde, Zeker Amerikaanse... Te moet je, moet je met een korrel, grote korrelzaad nemen. Ja. Ja. Ja, ze verklaren altijd dat ze alles hebben gedaan. Maar dat is niet zo. Terzijde dit. Ja. Nou, het is toch een, af en toe van een zijspoort. Zeker. dat dus is ook mooi. Um, wat vond u eigenlijk toen aan het boek... Werkte. Wat vond u um, echt een hele mooie. Uh, wat vond u het mooiste om te behandelen? Oh, ja. het mooiste onderdeel om oh, aan te wat werken. Aard, dat is een leuke vraag. Um, nou, ik was bij Vlagen enorm geëmotioneerd toen ik het schreef. Bij um, Vlagen? Ja, en uh, misschien ook wel omdat ik die muziek uit dat jaar had overstaan. Um, maar er zijn scènes die me echt enorm aangrepen. Ik, ik zal er een paar noemen. Bijvoorbeeld de moord op Martin Luther King. Ik denk: is het mogelijk? En die vent houdt de avond voordat hij neergeknald wordt, had hij een toespraak waarin hij eigenlijk aankondigt dat zijn leven misschien wel geëindigd, onzeker en, uh, is voorbij in ieder geval. is. Dat hij heeft de Heer gezien en hij kan rustig gaan, zegt hij met zoveel woorden. Ik vond uh, Bobby Kennedy ook... Nou ja... Onwerkelijk. Uh, onwerkelijk, inderdaad. Hoe is het in gods hemel mogelijk? Als die vent... Was als er iets maar een heel klein beetje anders was geweest, was hij nooit neergeschoten. En hoe het heeft gekund dat die, die halve zool die met dat pistool daar in de keuken stond... en ineens tegenover de vent stond die die, van wie hij had bedacht dat hij hem neer wilde schieten. Ja, dat is nooit opgehelderd. Oh, maar dit, nooit dit, dit vind ik wel, wel en, nou ja, leuk, bijzonder om te horen. Want dat verklaart ook al, u wijst heel veel um, uh, tekst ook aan het... Uh, doorlopen van die van ja. scenario's ja. inderdaad ja. van nou ja, de... hoe wel en niet en ja. hoe wel en niet. Dat is een beetje mijn, mijn, mijn uh, ervaring met fictie schrijven zo dat je het, het wel een beetje spannend moet maken. Ja. En dit is zo'n moment... Trok me er wel in. Ja, het, het dat is... is ook de bedoeling. Ja. Maar ja, kijk, ik bedoel, wat als als Bobby Kennedy was blijven leven, als hij niet was, neergeschoten, had hij de presidentsverkiezing gewonnen. Geen twijfel aan. Dan was Amerika een ander land geworden. Geen twijfel aan. Dat, nou ja, dus dan denk je van, hoe is het mogelijk dat dat zo heeft mis kunnen gaan? Dat vond ik heel triest. Um, ander moment wat me echt ook wel emotioneerde, was um, misschien nog wel het meest gek genoeg. Het is, is niet eens een politiek verhaal, maar dat is het verhaal over die hardlopers in Mexico. Um, bij de 200 meter hardloper winnen... Ja, ja, ja, ja. Um, uh, zijn nummer 1 en nummer 3. Uh, goud en brons gaan naar die, twee zwarte Amerikanen. Ja. Die, die winnen die 200 meter: hè? Tommy Jones en uh, John Carlos. Tussen hen in wringt zich op het aller, allerlaatste moment. We hebben die filmpjes ook allemaal bekeken. Uh, wringt zich een blanke, blanke vent, in Australië Peter Norman. En die krijgt zilver. John Carlos en Tommy Smith die staan er op het podium. Hè? Die komen blote voeten aanlopen. Wat al heel erg is. Voor de medailleuitreiking. Eén doet de rechter vuist omhoog. De andere de linkervuist met de zwarte handschoen aan. Ze hadden maar één paar handschoenen. En die Pieter die had gezegd... Joh, doe jij de linker en jij de rechter. Die blanke Australië. En die had een kleine badge om... van solidariteit met... weet ik veel, de zwarte sporters of zoiets. Het stelde helemaal niks voor. Carlos en uh, Smith die worden het Amerikaanse team uitgegooid, die moeten naar Amerika toe. Maar die maken een geweldige carrière door als professionele sporters in Amerika. Ze worden, de een wordt hoogleraar, de andere wordt trainer, ze worden lid van het Olympisch Comité. Ze, ik bedoel, die zijn echt het in het sport establishment, de Hall of Fame ze van Amerika, ze hun opgenomen. Van, uh, ja. Die Norman, ja. die wordt uitgekotst in Australië. Die wordt in de pan gedaan. Die jongen heeft de, hardste, de snelste tijd ooit in Australië gelopen op die, op die afstand. En die wordt gewoon, pft, omdat hij zich solidair had verklaard met die twee zwarte, zwarte hardlopers. En um, ja, dat vond ik echt zo schokkend. En wat gebeurt er? Hij gaat uh, In 2006 gaat hij dood. En dan gaan Tommy Smith en John Carlos naar Australië om zijn kist te dragen. Nou, dat vond ik zo ontroerend dat je dat opbrengt. En het verhaal heeft nog een bizar einde. Vorige week is Pieter Norman, vorige week, hè, wat was het? 28 april 2018 is Pieter Norman in Australië gerehabiliteerd. Dus 50 jaar nadat hij die zilveren medaille heeft gewonnen. Dat is krankzinnig, maar wel heel bijzonder. En toen u daaraan werkte, kwam dat allemaal terug? Ja, nou ja, dat hij nu gerehabiliteerd nee, is niet. Dat is nee, maar dat is nieuw toen nieuw ik dat opschreef, maar. dacht ik, godsamme, hoe kunnen mensen zo vreed met elkaar omgaan? Dat, dat was, die Norman had niks misgedaan, er was niks meer mis met die vent. Prima, goed, ook nog goed hard gelopen, dat kon die. Ja, wel. waar ja, het op gaat. Pff, en dan word je zo afge afgeserveerd. Dat, is, uh, dat, dat, dat zin, dat weet ik niet, dat... Er, dat dat, ja, dat raakt mij echt. Is het dan ook moeilijk om te schrijven? Of gaat het dan Nee, juist nee dat gaat heel goed. Wordt het er ja, gaat heel raak goed. je dan gemotiveerd ja. om... Uh, ja. Ja. Nou ja, er waren er nog wel een paar dingen... Wat ik, uh, die, me, die me wel behoorlijk aangrepen. Ja. Maar deze drie, of vier, wat noem ik dat? Drie, drie, geloof ik, die zijn echt... Uh, Kennedy, ja, Kennedy, Luther, yeah, Luther, en, Luther King en, en, en Peter Norman. Ja. ja, dat vond ik wel uh, heel, heel schijnend. Ja, wat, wat een hilarisch verhaal is, is die, dat Amerikaanse meisje dat met een vriendje gaat samenwonen. Dat was, dat is, wie kan oh, je ja, je ja, ja, voorstellen, ja. in 1968 is het in Amerika verboden om ongetrouwd samen te wonen. Ja. Nou, dan denk je, ja, dat kan toch niet waar zijn, maar dat was dus zo. En die, die, uh, die Linda, hoe heet ze ook weer, Linda Leclerc. Um, die werd dus de, de, de, de vrouwencollege uitgeschopt omdat ze met een jongen in bed had gelegen. Ja, nee, de, ja die, het die kan moest die zijn. prestige uh, behouden. Ja, ja, het moest net de conservatieve vrouwencollege blijven. En uh, het mooie van internet is, je kunt nu al die dingen terugzoeken, dus je kunt... Uh, Kwam, ik kwam uh, daar weer nog een artikeltje over tegen. Dus ik heb me nog bij die Barnard College gemeld. En gevraagd, weet u waar Linda Leclerc is gebleven? Maar dat konden ze in hun archieven niet meer terugvinden, jammer genoeg. Die hadden, die hadden ook geen... Oh nee, die wilde wel meewerken. Ja, ja, ze wilden wel okay. meewerken. Maar uh, ze, ze konden niks meer van haar vinden. Dus die is gewoon in rook opgegaan. Echt? Ja. ja. Maar ja, goed. Dat was niet zo emotioneel. Maar het was wel heel grappig. Wel bijzonder. Is ik zit even te kijken. ja, Er zijn ook ontzettend mooie foto's uh, in. Ik, dat die hebben we ook wel, wel enorm bezig gehouden tijdens het lezen. Ja, dan zie je ook weer dingen. Nou ja, van Kennedy bij Kennedy is ook nog dat verhaal. Als hè, dan ligt, hij daar, en dan komt dus die. Dat heet in, in Amerika een busboy. dat is een beetje zo'n zo, zo keukenknechtje, zo'n jongen die met, uh, met het karretje met, ja, ja, ja. Uh, met uh, vuile borden rondloopt <laughs> en zo. Hè? Die knielt, 15 jaar was hij geloof ik, Mexicaanse immigrant, misschien wel illegaal ventje, knielt naast hem neer. heeft een rozenkrans in zijn zak en die geeft die aan Kennedy. En dan denk je, nou ja, hoe is het mogelijk? He? En dat is allemaal geregistreerd. Dat is op die foto. Die geeft die die rozen, ja. Uh, krans. Ja. Ja. En ook... Ja, en de, de luisteraars, kunnen dit... He, de he, hierom moeten we het boek kopen. Ja, de, de mooie dat foto's. lijkt me een goed idee. Hè, die, die, die, die, die, die, die foto van Charles de Gaulle, prachtig. Hmm. Eigenlijk een beetje een, een... Het is niet een heel mooie man, het is een beetje een, een lompe... Uh, ja... Met alle respect voor zo'n lompe aap in een, in een pak, maar hoe krachtig die daar staat, dat is toch wel een heel andere tijd. Het bizarre van zonder. de goal was, die, hij is nog steeds natuurlijk een held in Frankrijk. Ja, ja, misschien ja. wel de grootste Fransman van, Grandeur, van de 20 e eeuw. Hij heeft Frankrijk twee keer gered, in 1940 door het uh, uh, op te nemen tegen de Duitsers en naar uh, Londen te vluchten met de Vrije Fransen. En in 1958 met Algerije. En nu is hij eigenlijk gewoon, ja, hij is, hij is niet meer van deze tijd, hè, van die tijd. Dus hij, hij, wordt, hij is ingehaald door, uh, door de tijd eigenlijk. Het golisme ja. is, uh, is overleden. Ook met, nou. Want Sarkozy was nog misschien een ja, beetje golist. Beetje Sarkozy noemde zich golist. Ja, nu zijn ze wel een beetje weggevaagd. Ik weet niet eens meer wie hun kandidaat was. Villon, natuurlijk, François Villon was hun kandidaat. Die, die, het is zo onwerkelijk om dit, om dit ook te zien, die... Dat, um de jippies dan een, een, een uh, Mr. Pegasus. En dat is dan een ja. varken. En dat is dan een presidentskandidaat. Wat ja. ze daar in Chicago nou ja, bij de... Als je nou één groep wil noemen die weet hoe je de, de samenleving moet... Hè, of de, de media moet bespelen en de samenleving moet ontregelen. Dan zijn het wel de jippies. Veel slimmer dan Provo. Nou, veel ze inspireerden zich hè. op Provo. Ze oh. hadden echt iets van... Uh, die die, die, die in Amsterdam We hebben uh, Provo opgericht. Uh, wij gaan... Iets soortgelijks doen, maar hadden andere naam. Dus uh, ja, de jippies. Maar dan hebben ze met een paar flinke joints uh, achter de kiezer dat bedacht. En een uh, ja, van hun acties was uh, om een varken als presidentskandidaat uh, te presenteren. En wat gebeurt er dan? En het was dus ook een Mrs. Piggy, hè, of Mrs. Pegasus. de first lady. <laughs> en, en wat doen die Amerikanen? Terwijl alle Televisiecamera's, dat staan te filmen. Arresteren ze die varkens? Ja. <lacht> Dan weet je dat je het Arthur-journaal wel gehaald hebt. Dat gaat gewoon gebeuren. Arresteren. Ja, dus die, die twee varkens zijn in een overvalwagen gestopt <lacht> met, de, met, de, met, de, uh, met de begeleiders <lacht> en afgevoerd. Ja, ja. Verzetten zich hevig. Ja, ik denk het wel, ja. Natuurlijk schrijft beschrijft ook. Ze hebben het er ook over. Van, oh, dit is. Uh, als, ze, als de agent ja. op een gegeven moment begint te knuppelen. Uh, zeg, ja, dit is, dit is perfect uh, ja. Ja. propaganda, reclame voor ja. ons. Die, zo, ja. zo, zo zaten ze er ja. ook al in de slimme media, jongens. Ja. Uh, waar we het nu ja. over hebben, die bestonden toen ook al. Uh... Ja, het, het gekke is, ze bedachten het gewoon allemaal zelf. Ja. Het was echt, ze hadden geen campagne-team met media-adviseurs of zo. Maar ja, ze hebben, kijk, ze hebben het, aan de andere kant, ze hebben het ook helemaal verkeerd ingeschat. Het was wel waar dat ze ongelooflijk veel aandacht kregen in de media. Het werd Geen allemaal gefilmd. ook om. En uh, um, toen riepen ze van, dit is de, het, het was het bewijs dat Amerika een fascistische militaristische staat is. Dat is, was hun punt. Dus ja, tuurlijk, ja. zie je wel, want ze, ze knuppelen erop. En wat ze onder... arresteren varkens. Ze arresteren varkens, ja. Maar ja, die, die brave Amerikaanse huisvaders en huismoeders die thuis naar die televisie zitten te kijken. Denk ik, wat is me dat voor Morrie en klerenzooi die daar uh, de straten van Chicago onveilig maakt een week lang. En uh, ja, die stemde uiteindelijk bij de verkiezingen dus niet meer voor de democraten, maar voor, voor, hun, voor, voor, voor Nixon. Ja, voor zeker. Nixon kwam toen met de term silent majority voor de eerste keer. En uh, ja, die, die bracht hem aan de macht. Het was een heel kleine overwinning, maar toch, hij won wel. Ik denk dat we een beetje richting afronding moeten. We zitten, zitten al... al, al uh, een uur te 57 minuten ongelooflijk gezellig. Ja, het dus wordt ik vond het, steeds leuker. Ja, Ik, vind het, ik vond het een ontzettend interessant. Het, het leest als een wolk. Je zoekt, er zo, je zoekt er zo doorheen. Um, uh, terwijl je er wat van... van uh, ja, op doet. Dat, uh, dat nog wel. Um, ik vond het een mooi boek om te lezen. mooie afbeelding. Ik vond het gewoon... Ja, ik heb er zelf in ieder geval enorm van genoten. En er uh, staan volgens mij ook genoeg lessen voor nu in. Is er nog iets wat u kwijt wil erover? Nog een les ja. die u wilt delen met de luisteraar? Durf te dromen. Durf te dromen. En... Uh, ja, blijf, uh, blijf in beweging. ja. En koop het boek. En koop Een het heel, boek. Heel, heel Uiteraard. Simpel. Ja, koop ja. het boek. Dat is eigenlijk het beste <laughs> advies. Dank je wel. Hartstikke goed. Ik ja. wil u bedanken. Dank je wel. En uh, like, deel. Uh, vertel het aan uw buurvrouw. Vertel het aan uw hond en kat. En tot de volgende keer.